Ismaël de Bruijn met het NOS Journaal. De grensovergang bij de stad Rafa in het zuiden van Gaza gaat maandag weer open... ...meldt de Palestijnse ambassade in Egypte. Daardoor zouden Palestijnen vanuit Egypte weer kunnen terugkeren naar de Gazastrook. De overgang tussen Gaza en Egypte is al sinds mei vorig jaar gesloten. Palestijnen die willen terugreizen moeten hun gegevens naar de ambassade sturen... ...en die bepaalt wanneer mensen kunnen vertrekken. In de verklaring staat niets over het leveren van hulpgoederen aan Gaza via de grensovergang. Eerder deze week hield het militaire agentschap dat gaat over de hulp de grens gesloten voor goederen. De meeste Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen doen dat niet, schrijft het AD. Als ze dat wel zouden doen zou dat veel invloed hebben op de uitkomst van de verkiezingen. zou ongeveer twaalf zetels opleveren. Volgens een politicoloog weten veel Nederlanders in het buitenland niet dat ze mogen stemmen. Bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne worden de beschadigde elektriciteitskabels gerepareerd. Volgens het VN-atoomagentschap zijn daarvoor tijdelijke staakt-het-vurenzones ingesteld in samenwerking met Rusland en Oekraïne. Het is niet duidelijk wat daar precies is afgesproken omdat automobilisten in Limburg een alternatief zoeken voor de afgesloten snelweg A76... raakt het grenspontje bij Berg aan de Maas vandaag overbelast. De wachttijd liep op tot meer dan een uur. Er kunnen maar acht auto's tegelijk op. En morgen is het waarschijnlijk net zo druk. Vogelaars zijn massaal naar Texel gekomen om een zeldzame giervalk te zien die daar rondvliegt. De toegestroomde vogelaars zorgen voor drukte en opstoppingen op de wegen op het eiland. Het Vogelinformatiecentrum op Texel vraagt mensen om zich te gedragen en niet zomaar door weilanden te gaan banjeren. Dan het weer. Vanavond blijft het vrij helder. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot een graad of twee. Morgen vanuit het westen steeds meer bewolking. Maar tot in de avond blijft het droog bij ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Met nu. Entertainment for you. Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Ik heb mijn pijlen op jou gericht. Jij kwam binnenlopen, ik wist het meteen. Vanavond grijp ik mijn kans. Mijn hart is nog open, ik ben niet van steen. Mijn drankje zet ik aan de kant. Jij in mijn hart Vanaf dat ene moment Die blik in jouw ogen Je hebt me verrast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 Ze wel boos voor heel even. En dan krijg je. Nu gaat hij echt te ver. En soms dat het wel trots Zij weet, het wordt nu eenmaal bij. Wesley Klein en ik zal je één keer vergeven en uh, daarna natuurlijk liefde op het eerste gezicht van Delano Dunker en uh, wij gaan uh, eventjes verder met uh, Bart Heemskerk en de zomer is van jou en mij Ja, nou hier is hij nog niet voorbij hoor het, uh, ja hier gaat hij gewoon lekker verder de heerlijkste muziek hier uh, vanaf de tolweg Tina tot, uh, tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u en als je een verzoekje aan wilt vragen, zfmartiesten.nl Ik zag jou lopen op het strand, je was zo mooi en bruin gebrand. En ik dacht, maak ik soms een kansje? Ze lachte en ze zei toen heen, er speelt een beentje, ga je mee? Wil jij vanavond met me dansen? In duur en vlam van top teen, laten we gaan. Waar je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Jij stond daar alleen. Ik zag al meteen dat jij steeds keek naar mij. Ik keek jou ook aan. Toen zag ik je gaan, ik één stond je heel dichtbij. Ik voelde je hand, daar ging mijn verstand. Ik wist niet meer wat ik deed. We dronken veel wijn en voelden ons pijn. Een dag die ik nooit vergeet. Kaarslicht en rode wijn... Soon do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 Ja, dat was die dan, Marco de Hollander. En hij had het over, uh, ja, van Sascha vroeger natuurlijk, uh, kaarslicht en rode wijn. En uh, ja, wij gaan verder met uh, Steven Janssen en hij had het over Ik wil met je dansen. Van en ik wil met je dansen. En, uh, ja, wij gaan uh, naar wil uh, Hartkamp en hebben uh, het over altijd bij jou zijn. Het witte strand ligt wat verlaten. Met je praten. Het is soms moeilijk om te zeggen, om aan iemand uit te leggen wat je bedoelt. Maar kijk maar in mijn ogen, dan weet je wat ik voel. Ik heb voor jou toch geen geheimen. Je twijfels zullen snel verdwijnen zo graag tot je komen, al je wensen, al je dromen vervul ik graag. Maar ik kan alleen maar zeggen ik wil jou, ja jou vandaag. Je ogen lachen. Geen beeld uit mijn verleden, ik leef met jou en dat is heden. Voel de wind die waait uit noorden, vergezeld van onze woorden. En strenge koud, toch voel ik intense warmte. Doet het weer Iedere zaterdag Van vijf tot zeven Iedere zaterdag Van vijf tot zeven In de ziek van nu en wel weer Fred doet het weer Iedere zaterdag Van vijf tot zeven Zeven. Mm. Iedere zaterdag van vijf tot zeven mm. Mm. Oh -oh. Oh -oh -oh. Acht tot zeven Van mijn voor jou op je radio De muziek van nu en welle Welle, welle doet het weer Zeg Van nu en wel weer Vril hier Fred doet het weer nee, Iedere zaterdag Van vijf tot zeven oh, oh, oh, oh. oh, oh. Iedere zaterdag Van vijf tot zeven oh, oh, oh. oh, oh. Entertainment for you In het hoofd, in het hart Ik ben hier heel alleen, geen vrienden om me heen. Die lach is van mij lang verdwenen. Ik voel alleen verdriet, niemand die het ziet. Het geluk is er voor mij in leven niet. Maar ik moet niet langer dwalen door de stilte van de nacht.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 Dag weer gaan omarmen, en zie ik in één keer weer de zo. Een antwoord zal ik niet gaan krijgen, dat blijft voor mij een stilbaron.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 We gaan omarmen en zie ik in één keer weer een zon. Een antwoord zal ik niet gaan krijgen, dat blijft voor mij een stil, waarom? Zal ik niet gaan krijgen Dat blijft voor mij Stil, waarom Ja, het blijft wel een heerlijke plaat, hè Jannes en uh, verder met mijn leven Hier uh, bij ZFM Dat vanuit Zandvoort Aan de tolweg 10A 106.9 DAB Plus 9A En aan de telefoon hebben we Gerrit Bosch. Gerrit, een hele goede avond. Hey, hey, Goedenavond. goedavond. Goedenavond, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw ja, nieuwe single. Klopt, ja. Ja, Moeder neemt deze wel Ja, helemaal. <laughs> ja. Hé, hey, wat, wat, wat is de aanleiding geweest om, om deze single ja, teweeg te brengen? Nou, vroeger, to, toen de nummer net uit van vanuit Wally. Ja. Uh, ja, die hebben wij thuis, uh, bij ons thuis, en uh, de hele familie, en uh, bij ons op het kamp. Ja, helemaal uh, dolgedraaid natuurlijk. Uh, okay. in de -Hu. Ja. Dus, en er waren dit er ook heen hè. Dus ja, en ik dacht, ja, ik, ik hoorde hem voorbij komen. Ik, ik dacht, eh nee, hey, die ga ik even houden Dus ben ik bij manfred man van het jongen gekomen. Ja. Nou, daar heb ik hem dan even laten horen. Ik zei, ken ik je daar een hele mooie arrangement op maken? Dat heb je ook gedaan. Dus ja, en ik heb die uh, opgenomen. Aha. Oké, okay, dus uh, ja, eigenlijk uit het niets uh, ja, ben, je, ben je dit nummer gaan doen? Ja, het nummer is voor 1980 van Eddie Wally. Ja, dat is, dus, uh, en, dat en, is een hele en, tijd dus, terug. Dus, <laughs> wij, ja, dus. Het is 45 jaar oud, hè? Ja. Nou ja, Eddie Wally, helaas uh, is hij uh, niet meer onder ons. Ja, ja, helaas, ja. Ja, ja wat is uh, ja, was het? Uh, uh, Muzikale en, en, en geestige man was het. Ja, ik, uh, ik ben met mijn familie, met tante en ooms ja. zijn heel veel uh, bij Eddie Walli in Blankenberg uh, ook uh, naar zijn optredens geweest uh, ja. kijken. Ja. En ik heb nu ook uh, met deze single, heb ik in dezelfde zaal ook weer uh, boeken uh, gekregen. Oké, okay. dat, dat, ja, uh, ja. dat is ja, een ja, leuke, dat leuke, ik... leuke bijkomstigheid, zeg maar ja dan moet ik nummers zingen van die Van van Bobby Prins, van Wil Tura, Paul ja. Severs, ja en dat noem er allemaal op. Ja, dat zijn, dat zijn de oude uh, piratenkraken, zeg ja. ik altijd, he. Ja, ja, ja. Ja, want ik, ja, ik ken ze allemaal natuurlijk die je opnoemt. Dus uh, ja, dat was dat was toen uh, destijds uh, ja draaiden wij uh, dat uh, heel erg veel. Ja, en, dus uh, ja, ze hebben mij gevraagd om daar te komen zingen in de zaal, ja, maar uh, wel uh, be van Belgische uh, zangers. Ja, ja, ja. Ja, dat is, klopt. ja, dat is geen ja. probleem, dus ja, die ken ik zat. Ja, het ja, enige wat mij altijd bij is gebleven van Bobby, Bobby Prins is, ik zit in een cafeetje. Ja, die zingen ik ook nog <laughs> bijna dadelijk op ja. ja, dat is een heerlijk nummer, nog steeds, ja, ik, ik ja, mag het nog en steeds. Uh, zin... En de andere nummer ook, jouw herken ik, mijn gesloten. door. Ja, ja, ja. Dat is ook zo winnen, hè? Ja, klopt ja en twee ja. bloedmooie ro rode rozen en, ja, ja, ja, ja heerlijk en ja. springen uit de vliegmachine ook hè ja, ja die is van Eddie <laughs> ja. ja die heb ik in de, ja, toen, heb ik, uh, toen heb ik Eddie nog gesproken ja inderdaad Ik spring uit de vliegmachine. ja uh, ja die goede oude tijd zeg ik altijd ja dus en ondertussen is Manfred ook weer bezig met een nieuw, weer een nieuw nummer ja maar een hele nieuwe en er wordt een beetje een dansplaat, een, een beetje op een disco-tour. Dus een beetje een andere stijl. Oké, okay, dus niet, niet, geen cover van... Uh... Nee, een heel, een heel nieuw nummer. Ja. Maar wel uh, een beetje op een disco-tour. Oké. Okay, dat... Zo net of net, uh, een beetje vroeger van de trams. Ja. Maar, maar dan in die stijl gewoon echt een dans. Uh, Oké, okay, dat is ook lekker, ja. Ja. En dat, uh, dat ga jij doen, uh, Gerrit? Ja, dat ga ik doen. Uh, Voorgoed zijn in november uh, dan. Uh, november? Het, uh, ja, dan gaan we dus weer de studio in. Maar het ligt aan het kind van Manfred, want uh, dat is een beetje uh, ziek. Dus. Uh, ja. Het, ja. Is, het is ook een beetje. Uh, even afwachten dan. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben zelf ook al uh, een week of drie uh, uh, ziek, zeg maar. Dus. Uh, ja, ja het, is, uh, het, het, het heerst heel erg. Ja, ja, dat klopt. Het heerst heel erg. Maar goed. Ja, want ik ben toch twee dagen geleden uit Turkije gekomen. Oké. Okay. Dus ja, en, uh, op vakantie geweest. Ja, dus dat uh, is lekker, ja, lekker warm. En dan kom ik eens dus thuis en uh, ja, ke keelpijn. Geen ke ja, ja, ke keel uh, zeker, maar wel keelpijn. Ja. En, mijn, en, en mijn middelste zoon ook. Ja, daarom zeg ik het. Dus, uh, heer, er zit wat in de lucht. Uh. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, uh, en, dus, ja. En, uh, dus en uh, ja. Ik had een optreden, dus ja, die, die moest ik afzeggen vanwege pijn in mijn keel. Ja. Dus ik, we zijn met vrienden uit te nou net. En nou gaan we vanavond mijn verjaardag vieren, omdat ik vandaag ook jarig ben. Ah, oké. Okay. Gefeliciteerd bij deze. Dank je. Ja, je, dus het uh, wordt nog een leuke avond in ieder geval. Ja, ja, ja, ja, ja. Ah, leuk. Hé, hey, um, waar kunnen mensen jou volgen, uh, Gerrit? Ze kunnen mij volgen op, op mijn Facebook, er staat ook het nummer voor de boekingen en zo. En uh, ook uh, gewoon Gerrit Vos, intypen, Eindhoven. Nou, dat ik vanzelf uit. Dat komt vanzelf goed. Ofwel de Rood en Blauw, Ronald Fish, Ja. Dat had ik ook in, op een pagina. Ja, en dan uh, roepen we keihard uit Eindhoven de gekste. Ja. Hé <laughs> hey Gerrit, uh, maar de, de, de single waar je in november de, dus de studio mee ingaat, uh, uh, wanneer gaat die uitkomen? Ja, ik hoop in november en anders wordt het januari. Want in december breng ik hem niet uit, want dan komt de kerst. Ja, ja, dat is een periode inderdaad dat je zegt van nou ja... Maar anders komt het toch zeker in uh, januari uit. Ah, oké. Okay. We gaan je in ieder geval in de gaten houden. En, ja, uh, nee, precies. Nou ja, we hopen je sowieso nog te spreken natuurlijk met, uh, met het volgende nummer natuurlijk. Ja, zeker snap ik. Oké. Okay. Hé, hey, als jij hem aankondigt, uh, Gennet, dan ga ik hem draaien voor je. Dan ga ik het doen. Uh, beste luisteraars, de nieuwe single van Gerrit Vos. Moeder, neem deze roze. Hey, dankjewel wel Gerrit en een uh, hele fijne verjaardag vanavond. Dankjewel. En uh, graag tot de volgende single. Hey, tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel je wel hè. Dank Hoi hoi. Hoi hoi.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 Gebeld van uh, Brace en uh, had het over leugenaar. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Dit is juist no serie en de duivel in haar ogen. Heb je die nooit eerder gezien? Koes de is niet van hier. Op haar eigen manier Komt ze uit te vullen misschien Iedereen die draait om haar heen Iedereen wil er voor zich alleen Ze dansen speelt met je hart Zonder dat je het door Mooier dan je ooit hebt gedroomd Met een blik die de hemel belooft En je laat je verleiden door haar Zonder dat je het door Yeah. today. Sessus Nasseri en de duivel in haar ogen. We gaan eventjes uh, helemaal terug naar 1987. En dat doen we met uh, Corrie Konings. En uh, natuurlijk onze kozen Albert. En uh, ze hebben Albert dicht bij jou. Entertainment for Youth, de blokjes voor 7 uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Mijn naam is Richard Goedenavond. En als je zit te eten, even makkelijk, Heb je gegeten? Dat is u wel mogen bekomen... Dichtbij Ik kan er werkelijk niks aan doen, maar ik ben alleen gelukkig dichtbij ja. Jou. Zonder ja, dan heb ik iemand om me heen af beschrijven. ik Ik hou van ja. Let er licht omheen, dan ja. Ik wil je dag en nacht, je hebt me leuk gebracht. En dan laat ik nooit misnieten, ik wil mijn mond genieten. Ga nu je naar me kijkt, als ik zag je verluisteren, ik had Wie ik wil is nergens fijner dan heel dicht bij jou. Zonder jou is er geen lente en geen zomer, alle kleuren lijken even graag. Ik hou van jou. Het klinkt eenvoudig en gewoon, maar het zegt precies wat ik echt voel. Jou. Ik wil je dag en nacht. Jij hebt geluk gebracht. Dit laat ik nooit meer schieten. Ik wil nog lang genieten van hoe je naar me kijkt als ik zachtjes fluister. Ik hou van jou. Dit bij jou. Ja, Zonder ja. Ik haal van ja. Die woorden horen in dit lied, want duidelijker zeggen kan ik het niet. ik wil nog lang genieten van de mooie dagen als ik zag je fluisteren ik hou van jou ja wat een geweldig duo vormde dat in 1987 koos op samen met Corry Konings en ik denk, nou weet je, uh, gezien uh, de, de politieke debat en uh, van alles en nog wat, uh, natuurlijk uh, dadelijk de stembussen weer. Oh, 29 oktober was goed. Uh, en uh, ja, dan dacht ik van nou waarom niet? Lange Frans en uh, Kamervragen. Geduld wordt soms beloond. En goede dingen die zijn het wachten waard Terug van nooit weg geweest, hoe wie zich dat heeft afgevraagd Van jongs af aan wordt op je beste intenties al jacht gemaakt En als je struikelt in hun klauwen, word je zonder pardon afgemaakt Ik geloof in recht op eigen land en zelfvoorzienend zijn En ik praat niet over een droom of zo. ik denk dat wij geen debielen zijn Maar pure energieën zijn, met de kracht om te creëren Dus laat ik uit mijn handen komen, wat mijn ziel blijft inspireren Waar steek je je tijd in? Wie kan je vertrouwen? Soms breek je de ego's van mannen Soms breek je de harten van vrouwen Soms breek je zelf in stukjes En moet je rapen en lijmen En loop je helemaal leeg Als een vol geheimen Jij de jouwe, ik de mijne Maar de leegte die bracht de helderheid En de conclusie is We vechten allemaal in dezelfde strijd het in de spiegel En je bent helemaal jezelf kwijt Je plakte je posters aan de muur Maar langzaam raak je je helder kwijt ik heb de vraag. Maar ik mag er niet naar binnen, dus ik moet het blijven zingen. Op een dag gaat het volk winnen. Kamervraag. Ik val niet voor het spraakgebrek. Knuppel in je nek, waterkanon in je bek. Je hebt kamervraag. En ik weet dat ik niet zondig. En geen mondkapje is groot genoeg voor hoe groot mijn mond is, Frans heb. En... Kamervraag. En ik stel zo twaalf jaren, de dialoog heb ik geprobeerd. Maar nu ga ik mijn wapens dragen. Ik beschrijf wat ik zie. En ik doe mijn uiterste best Verward dit niet met een een of ander politiek manifest Want ik rap En ik ben een hotboy net als Manny Fresh Maar mijn blink komt alleen maar uit de kast Een week of vier voor kerst door Pieken en dalen Neem ik diepere halen Ik heb luisteraars overal Soms moet ik liedjes vertalen We spreken de waarheid want die stuurt ons En de overheid begluurt ons Dit verhaal heeft twee kanten Wat dat betreft is het net een schuurspons en kwaad En het is nu duidelijk waarvoor je vecht List broken, out of shadows Pizza gate is echt De body bags, the body count De kinderen, de money sound En wil je weten wie het kwaad is Dan zeg ik follow the money now We scannen door de codes heen En de duivel daar, we zien hem zo Heel Hollywood is verslingerd Aan die Adreno Chrome En ik denk shit, het script is nog nooit zo slecht verzonnen Als Lady Gaga twittert met Hugo de Jong Heb ik aan de vraag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 Ja, dat was hij dan. Lange Frans en had het over kamervragen. Maar nu eventjes terug naar Spanje. La, la, la, la. En dat doen we met Handen Oftewel de kapper van Hoe eh, heet het ook alweer. Ja, we horen al tijden niets meer van hem, maar dat ga ik zo op opzoeken. in Kapper van Marianne Weber, onder andere natuurlijk. U luistert naar Entertainment for You. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zeker. Dat ik zag Laura Hegen, vast, uh, geen voor tijd je voor, je voor jou. Lach. Ik dacht we hadden een leuke gast. Maar na de date wist ik al, dit is niks voor mij. Want ik voelde het gelijk, door de dingen die je zei. Oh het vlek, want oh nee schat ik, ik ben, ben niet gek. gek ik heb geen tijd voor jou had jij verwacht dat ik nog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 Ik zeg de groeten en tot ziens We moeten verder met ons leven Wat heb jij in mij nou? Dat waren ze dan weer? Twee uurtjes, entertainment voor u. Dat allemaal met ondergetekende? Red hij? Dat allemaal vanaf de Tolweg 10 In uh, Zandvoort. Dat allemaal op die 169. DHB Plus 9A. En ik hoop dat u een beetje genoten hebt van, uh, van de muziek vanavond natuurlijk. En, uh, ja. Volgende week zijn we er niet. Althans, daar zijn we er wel natuurlijk. Maar niet met Entertainment View, Maar met Zandvoort voor jou. Onze, uh, ja. per kwartaal natuurlijk. Presentatie Fred Heij. Presentatie Fred Heij en uh, Rob Harms. En Richard Baartek. En dat allemaal uh, met Zandvoort voor jou. Dus uh, van 2 tot 7 volgende week. En uh, ja, er komen er weer een heleboel uh, leuke dingen voorbij. waaronder de Emil en uh, ik race de gier. En uh, ja, nog, uh, nog veel meer. Dus zeker luisteren voor 2 tot 7. Zandsport voor jou. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, vanaf deze kant een heel goed weekend. En uh, ik zou zeggen, wees zuinig op elkaar. Goedjes, bye bye, zwaaijzwaaij.